Meneer was een knul van amper 18 jaar, met een zwarte leren jack en vet in zijn haar. Hij zwingde met zijn truc langs de grote baan, en alle mooie meiden zaten achter hem aan. Hij was de asfalt rocker. de asfalt rocker. Ik kwam die Johnny tegen, nou dan de je toch wel even van die asfalt rocker. Hij was de asfalt rocker. de asfalt rocker.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 Roken was zijn tijd verdrijf, maar na verloop van jaren werd hij stram en stijf Je kwam voor hem de dag dat geen van beiden meer ging, en hij zijn leren Jeff maar aan de toch doorheen. Hij was de asfaltroker, de asfaltroker, en kwam de Johnny tegen nou dan schrok je toch wel even van die asfaltroker. Hij was de asfaltroker, de asfaltroker, en kwam de Johnny tegen nou dan schrok je. Toch Even aan het schokje toch wel even van die afstand ook keur.